Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. Coronavaccins leiden niet tot een hoger sterfterisico, zeggen het RIVM en het CBS na onderzoek. Op verzoek van de Tweede Kamer analyseerden zij de sterftecijfers en doodsoorzaken tijdens de coronapandemie. Daaruit bleek dat de vaccins goed beschermen tegen sterfte aan corona, zonder dat de vaccinatie zelf tot extra sterfte leidt. In Afghanistan komt het reddingswerk maar moeilijk op gang na de zware aardbeving van dinsdag. Sinds de Taliban de macht overnamen zijn er nog maar weinig hulpverleners in Afghanistan. Bovendien zijn veel wegen onbegaanbaar. Bij de aardbeving in Afghanistan kwamen zeker duizend mensen om het leven en werden zeker 2000 huizen verwoest. De vakbonden en de VO-raad zijn het eens geworden over een nieuwe CAO voor het voortgezet onderwijs. Als de achterbannen ermee instemmen, gaan de salarissen met 4,75% omhoog. Ook krijgen medewerkers met een volledige aanstelling een eenmalige uitkering van 500 euro. Verder zijn er afspraken gemaakt over verlaging van de werkdruk. Bestuursvoorzitter Frederike Levelang van de NPO wordt beveiligd omdat ze wordt bedreigd. De NPO bevestigt dat na berichtgeving door BNR. De bedreigingen zouden komen van sympathisanten van Ongehoord Nederland. Die omroep dreigt van de NPO een boete te krijgen voor het verspreiden van desinformatie. Voorzitter Karskens sprak van een frontale aanval op de persvrijheid. In Amsterdam heeft Rob de Nijs zijn allerlaatste optreden gegeven. De 79-jarige zanger heeft de ziekte van Parkinson, waardoor optreden lastiger wordt. In de Ziggo Dome nam hij daarom afscheid van zijn fans. Als het de Nijs even niet lukte om te zingen, namen zijn fans het over. De titel van de afscheidsshow was Het is mooi geweest. Het weer, het wordt een zonnige en warme dag... met middagtemperaturen van 27 tot 31 graden. Tegen de avond kan in het zuiden een regen- of onweersbui vallen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het enige dat speelt is de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij Hoofddorp Zuid zijn twee rijstroken dicht na een ongeluk. De vertraging is 5 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 She's working around the clock When you're not looking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 Oh, Because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 Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Coronavaccins leiden niet tot een hoger sterfterisico, zeggen het RIVM en het CBS. Uit analyses blijkt dat de vaccins goed beschermen tegen sterfte door corona, zonder dat de vaccinatie zelf tot extra sterfte leidt. In Afghanistan komt het reddingswerk maar moeizaam op gang na de zware aardbeving van dinsdag. Sinds de Taliban de macht overnamen, zijn er nog maar weinig hulpverleners in Afghanistan. De beving eiste zeker duizend levens. In de Ziggo Dome heeft Rob de Nijs zijn afscheidsconcert gegeven. Zittend in een rolstoel zong hij nog één keer zijn bekende nummers, bijgestaan door collega-artiesten en een luidkeels meezingend en vaak ook geëmotioneerd publiek. Het weer, zonnig en warm, het wordt 27 tot 31 graden, later op de dag in het zuiden kans op onweer. Wat voor hooi, station met patent op de zon ZFM, 24 uur per dag hete zomerhits If I was an astronaut I'd be floating in air. And a broken heart would just belong To someone else down there